Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is weer iemand overleden in Laos na het drinken van vergiftigde alcohol. Het gaat om een Australische backpacker. Ze lag al dagen in het ziekenhuis. Haar vriendin overleed eerder deze week. In totaal heeft de giftige drank in Laos nu aan zes mensen het leven gekost. Een Nederlandse vrouw heeft ook in het ziekenhuis gelegen, maar is inmiddels weer beter. Over de vergiftigingen blijft nog veel onduidelijk, want de overheid geeft weinig informatie. Vermoedelijk zat er methanol in de drankjes van de backpackers. Toeristen krijgen het advies om geen lokaal gestookte alcohol meer te drinken in Laos. In Den Haag heeft de politie gisteravond veel illegaal vuurwerk gevonden. Het lag midden in een woonwijk die vlak naast de A12 ligt... ...en ook dicht in de buurt van station Den Haag Centraal. Het zou gaan om tussen de 7500 tot 10.000 kilo. De politie is de hele nacht bezig geweest om het vuurwerk weg te halen. Er is inmiddels iemand aangehouden. Het kan nog steeds glad zijn op de weg. In Overijssel en Gelderland staan nog steeds veel files door de hagel- en sneeuwbuien van vannacht. Bij Arnhem zijn de problemen het grootst. Daar gebruikt Rijkswaterstaat hun grootste wapens, de lavastorm en firestorm. Dan snijden we er eigenlijk als het ware doorheen. Als een soort van hark door een tuinpad. En we hebben een, een spraybar waarbij we één rijstrook naar links en twee naar rechts kunnen sproeien. Het is nog codegeel in heel Nederland, behalve op de Wadden. En een bijzondere operatie in New York. Daar heeft een vrouw twee nieuwe longen gekregen. En die zijn allebei door een robot in haar lichaam geplaatst. Er waren ook menselijke chirurgen betrokken bij de operatie. Maar het meeste werk werd gedaan door de robot. Die kan veel preciezer werken. De vrouw kreeg na afloop te horen dat ze de eerste patiënt ter wereld was... bij wie de longen door een robot zijn vervangen. Als je iets Ik weet niet hoe dat that. Sometimes mijn get een beetje tired, but... Het is nu een maand na de operatie en ze is nog steeds wel vermoeid. Maar ze kan tenminste weer ademen, zegt ze dus. Over een paar dagen mag ze het ziekenhuis uit. Het weer dan in het hele land buien vandaag. Met in het midden oosten en noorden ook hagel en sneeuw. Daarom ook code geel dus in het hele land tot 12 uur. Het wordt uiteindelijk 3 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Bidden voor Was ik nog bij hem? Hij slaapt nu zeker door tot morgen in de zuster. Steeds ouder en dat vinden we allemaal geweldig, zolang we maar fit en gezond blijven. Dan willen we allemaal wel stok oud worden. Ja, zonder stok dan. We worden in de media voortdurend met onze neuzen op de feiten gedrukt over hoe vitaal en vrolijk je op hogere leeftijd nog kunt zijn. Dat we nog jaren thuis kunnen blijven wonen als we de juiste straplift maar hebben. En dat we met het Vitae Pro-pilletje onze spieren en gewrichten heerlijk soepel kunnen houden. Nou, dat pilletje wordt zeer zeker geslikt door die stokoude bazen die het in deze tijd van het jaar ongelooflijk druk hebben. Die oude Sinterklaas hobbelt fris en fruitig stad en land af. En springt met zijn schimmel van dak naar dak. Om aan alle kinderwensen te voldoen. En de kerstman, Johoot in zijn arreslee. Met zijn rendieren door de lucht. Met hetzelfde doel. Oh, oh, oh, oh, wat zijn die oudjes nog vitaal en vrolijk. Maar wordt het niet mooier voorgesteld dan het in werkelijkheid is? De mensen worden misschien wel ouder, maar niet per se vitaler. We beginnen met z'n allen namelijk steeds meer te kwakkelen. We hebben meer zorg nodig, maar vul het zelf maar in. Die zorg wordt steeds duurder en duurder. Elk jaar horen we hetzelfde riedeltje. De zorgverzekeraars moeten helaas hun premies verhogen. Ook in 2025 is het weer zover. We hebben allemaal alweer bericht gehad. En ze vinden het reuze spijtig voor ons. Echt waar. Maar ja, ze, ze kunnen niet anders. En de verklaring is ook ieder jaar weer hetzelfde komt door de hogere personeel- en administratiekosten... salarissen van het zorgpersoneel... duurdere genezen hulpmiddelen... het achterstallig onderhoud van zieken- en bejaardenhuizen... bla, bla, bla, bla, bla, bla natuurlijk. En wij, die op een fijne manier gezellig oud willen worden... zijn we ineens de shaak. Nou, Het is tijd voor actie. Genoeg is genoeg. Met een stel vriendinnen die er net zo klaar mee waren als ik... zijn we een appgroep gestart. De Medische Meisjes. Een appgroep... Tegen nodeloze onderzoeken en medicijnverspilling. Slimme meiden voor slimme oplossingen. Toen in 2020 corona de kop opstak en we bij, ons, bij elk niche of kribbelhoesje zo nodig met zo'n duur setje moesten testen, toen dachten wij al: dit kan anders, beter en slimmer. Waarom zou ieder voor zich in zijn neus moeten poeren met zo'n wattenstaafje? He? Verspilling! Wij zijn het collectief gaan doen. Gewoon met z'n zessen samen testen. Wat een staafje in de neus. Even ronddraaien. En daarna doorgeven aan de volgende. Zo hadden wij gelijk een totaalbeeld. Konden we in één keer zien of er sprake was van een Covid-besmetting in de groep. Het is wel zo handig. En het scheelt aanmerkelijk in de kosten. Ook hebben we meteen een databank aangemaakt. Met welke klachten we onder de leden hebben. Wat we zoal voor medicijnen slikken. En wat we nog ongebruikt in huis hebben. Ja, kijk je kan wel voor elk wisselwasje een ander pilletje of crampje voorgeschreven krijgen. Maar is dat nou wel nodig? Het is toch bijna allemaal hetzelfde. Zo'n zalfje tegen schaamluis namelijk... schijnt bijvoorbeeld ook prima te helpen tegen hoofdluis. En oren en neusdruppels kunnen we na gebruik best nog eventjes naar een ander geven. Ja, als je, als je het pipetje maar even schoonveegt. Een crampje is een crampje. Voedschemel, schimmelcreme. Ja. Als je er nog een heel klein beetje in je tube hebt zitten... dan kun je dat nog prima gebruiken bij een koortslip. Ook hebben we afgesproken zoveel mogelijk onderzoeken gezamenlijk te doen. Dus als er iemand van ons denkt blaasontsteking te hebben... komen we even bij elkaar en gaan we één voor één in een grote emmer plassen. Ja, even goed ruren, schudden... en vervolgens brengen we dan het potje naar het ATAL-laboratorium is de uitslag negatief, dan weten we dat niemand van ons het heeft. Dat is toch slim? En het scheelt. Hè? Want zo'n nood, zo, zo zogenaamd noodzakelijk onderzoek... valt toevallig altijd net onder je eigen risico. Voordat we naar de apotheek gaan, checken we altijd nog even bij elkaar... of het nou wel echt nodig is. En als het kan, dan ruilen we onze pinnen. Oh, pillen, moet ik natuurlijk zeggen. En ook heel belangrijk, we helpen elkaar als we iets niet snappen. Want die bijsluiters... Als we ze tenminste nog bij de juiste medicijnen hebben bewaard... die zijn vaak niet te begrijpen. Zo stond er op het doosje van de Z-pillen... U dient ze rectaal in te nemen. Ja, geen idee wat ze daarmee bedoelen. Nou, gelukkig is er altijd wel iemand van de medische meisjes... om je met raad en daad bij te staan. Rectaal innemen betekent dat je rechtop moet staan bij het doorslikken. <tied> En nou, ja, maar dat weet je toch niet? Ja, Ik, ik althans niet hoor. En, en ik vond het sowieso toch nog lastig. Want ook rechtop staand kreeg ik dat grote ding niet doorgeslikt. Ja, ja, met veel water. Maar ja, ik moet juist dus weer niet te veel water drinken... want ik hou al zoveel vocht vast. En dat is het mooie van onze databank. Ik kon via onze bank extra willen krijgen van Ellie... in ruil voor een doosje maagzuurremmers. Elk kon namelijk zelf absoluut niet tegen die plaspillen. Ze droogte er helemaal vanuit. Ze zag eruit als een verschrompelde persik. En, oh ja, en, en Irma. Oh God Irma. Die had plots last van ik weet niet wat allemaal. Ze ging helemaal over de rode. Maar we hebben haar blij kunnen maken met een potje Prozac. Ze kwam helemaal tot rust. Helaas van korte duur. Want ze kreeg er enorme galbulten van. En daar werd ze vervolgens weer neerslachtig van. Dus ze was weer terug bij ja, af. Maar ja. Niet geschoten, geruild of geprobeerd. Het is toch altijd mis? Er zijn intussen al hele mooie ruildeals gemaakt... Restless legspillen zijn geruild tegen darmontluchters, Holle voor een megapakket inlegkruizen. Antibiotica Jeetje. tegen probiotica. Beta-blokkers <lacht> tegen hooikortspillen. Hormoonpillen tegen migraine medicatie. God, is dat zo super? Is dat super? En als er alleen iets per ongeluk iets misgaat... omdat zowel de bijsluiter als de originele doosjes ontbreken... en niemand met zekerheid meer weet waarvoor ze zijn... ja, ja... He, dan ontstaat er nog wel eens een verrassende en ongewilde situatie. Maar dan beginnen we gewoon met een lage dosis om te kijken wat er gebeurt. Want bijvoorbeeld na een week blauwe pilletjes slikken voor haar schouderklachten... Bleek de krullenbol van Emma plots veranderd in een stijl rechtopstaand Viagra-kapsel? Nou, nou, ik moet eerlijk zeggen, het, het stond daar eigenlijk best leuk hoor. Nou, we hebben eigenlijk overigens nooit gehoord welke echtgenoot zijn wilde plannen wat heeft moeten uitstellen. Maar goed, en, en Annette, Annette dacht een week lang met een soort hoesiroop te gorgelen. Maar het bleek een kweek met het kwakje van de man van Karin Ach, geweest te zijn. Ja, nee, ja, dat, ja, het kan gebeuren. Het kan toch gebeuren, ja. Maar ze heeft er gelukkig niets van opgelopen. Kijk, Flori had wel pech. Want die kreeg plots van, wat, van die mini-aanbijtjes in haar mond. Ja, wie zei veel dat ze geen nieuwe thermometer had gekregen... maar een gebruikte. je moet er toch niet aan denken... waar dat ding allemaal ingezeten was, zou kunnen hebben. Maar goed, nee, eventjes. Voor de rest echt zijn we heel goed bezig. Goed voor onszelf. Goed voor elkaar en eigenlijk ook goed voor de zorg. En wat we besparen en een lol dat we hebben. We kunnen eigenlijk zonder tegels, tena's gewoon niet eens meer bij elkaar komen. Maar ja, lach is toch ook gezond? De mens wordt gemiddeld steeds ouder. En op onze manier maken we de oude dag echt tot een feestje. Ons motto is Staying Alive. Zo lang mogelijk, zo leuk mogelijk, zo slim mogelijk. Maar vooral zo gezond mogelijk oud worden. Staying alive. Ja, dat was dan weer uh, de conferentie van Hannie over de zorgverzekeringen. Hannie, hoe kom je er elke keer weer op? En uh, gevolgd door het nummer Stena Live van de BGS wat jullie ongetwijfeld hebben herkend. En wat natuurlijk ook het nummer is om te zingen... terwijl je iemand reanimeert. Want dat is precies het juiste ritme wat je moet, uh, moet hebben. Uh, we gaan eventjes wat uh, anders doen. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Pep. Ja, hoewel de gemeente Zandvoort het vertrek van het casino bijzonder betreurt... lijkt het hier te gaan lopen als in een gewone mensenscheiding. Want 1 februari gaat het casino Zandvoort verlaten... en die hebben toen meteen besloten te stoppen met het casinofonds... Maar het Casino Fonds is een sponsor voor culturele evenementen. Zoals de Circus, eh, Circuiren, Pride at the Beach, Ondernemersavond, Monumentendag. En die sponsoren zij dus al heel lang. En daar willen ze dan als ze 1 februari stoppen. Ook meteen mee stoppen. Maar dat vindt de gemeente niet zo'n goed idee. Zoals in een echte scheiding gaat het nu even over geld. Eh, want die zeggen wel gewoon voor de kinderen blijven zorgen. En zo heeft burgemeester David Molenburg aan de casino-manager laten weten... dat zij nog 366.000 euro verwachten. Het betreft de betaling van het volle pond voor 2025. Dat is 116.000 euro. En nog een vijf jaar lang die 50.000 euro. Dus die twee liggen een klein beetje in de clinch. Wel verdriet om de scheiding, maar gewoon wel even door blijven betalen. Nou, dat voor zover het casino... Vrolijker berichten dat na 15 jaar de korte in Zandvoort terugkeert. 15 jaar, ik kan me niet herinneren dat het zo lang geleden was dat we daar stonden te kijken uh, in de Zeestraat. Uh, uiteindelijk uh, wordt het uh, anders georganiseerd. Even kijken, ik ga nog even naar het nieuwsbericht... Uh, en het is volgend jaar 3 oktober 2025. En dan zullen er weer paarden draven in de Zeestraat. Het wordt een uniek parcours. Het enige in Nederland dat licht omhoog loopt trouwens. En in 2010 was het dus de laatste. Maar het is weer nieuw leven ingeblazen. Nou ja, die schimmel van Sinterklaas gaat er niet aan meedoen. Hoewel het natuurlijk uh, uh, wel allemaal heel feestelijk daar gaat worden. Ietsje eerder, 3 oktober. Uh, het, het is nu een nieuw leven ingeblazen door Shaila Boom. Uh, de manager horeca en evenementen op de ren- en drafbaan van Duindicht in Wassenaar. En zij zegt, nou Zandvoort is zo'n unieke locatie. Dat pakken we gewoon weer op. Uh, ik ben een regelneef, mijn dochter ook. We hebben veel contacten in de paardensport. Dus wij zorgen dat er weer korte baandraverij in Zandvoort uh, plaatsvindt. Dus alle liefhebbers, zet het in je agenda. 3 oktober volgend jaar gaat het weer gebeuren. Verder zijn er in het zandvoort natuurlijk ongelooflijk veel vrijwilligers. Zonder vrijwilligers hebben wij echt een gat in allerlei markten. En als dank voor die vrijwilligers wordt er weer een jaarlijkse vrijwilligersdag gevierd. Eerst wordt middags op het raadhuis de vrijwilliger van het jaar gekozen en dat vindt allemaal plaats... donderdag 28 november. En daarna is er in de blauwe tram een feest. Als dank voor de inzet van alle vrijwilligers... heeft het bestuur van de Sint Gebroeders Schumacher... alle vrijwilligers van de gemeente uitgenodigd. Velen zijn persoonlijk benaderd, maar anders onthoudt u het bij deze. Er wordt voor muziek gezorgd, voor een hapje en een drankje... En er wordt door de vrijwilligers onderin gezellig bijgepraat. Dus donderdag 28 november. A, de verkiezing op het raadhuis. En daarna, hup door, naar de blauwe tram. Om het allemaal eens te vieren. Nou, dit zijn even een paar nieuwtjes achter één. Er is natuurlijk van alles in het dorp. Sinterklaas komt trouwens ook nog eventjes. 29 november. In... Uh, in, op het Flemingplein. Daar komt hij even aan om tussen kwart over drie en kwart over vier... voor jong en oud uh, een gezellig uurtje te regelen met liedjes en dankjes. Uh, wat lekkers en een warm drankje. Nou, ik ga er maar vanuit dat chocolademelk is en geen Gluwijn. Dan zitten we inmiddels in Zandvoort Noord. En daar is zeer binnenkort namelijk op 29 november... De opening van het jongerencentrum Zandvoort. Zult u denken, dat zit toch al twee jaar in het pluspunt? Jawel, maar dit is het nieuwe jongerencentrum Zandvoort. De organisatie samen met de jongeren hebben een grotere ruimte ter beschikking gekregen. Die hebben ze samen helemaal opgeknapt. En het is nu straks niet alleen maar meer chillen. Er is een keuken waar je kunt koken. Er is een ruimte waar je je talenten kunt botvieren. Een beauty salon. De jongelui hebben met mooie graffiti de, de ruimte ook opgesierd. En kortom, het, is, het heeft een heel eigen kantoor gekregen. Het is een gewoon nieuw en waarachtig echt jongerencentrum. 29 november is de feestelijke opening van ze, tussen 7 en 21 uur. Kunt u allemaal gaan kijken. Nou, dit zijn toch eventjes feestelijke dingen zo in deze donkere dagen... Voor is dat uh, 7 uur s avonds, Webb? Ja, 19, je zegt 7 en 19. uur. Ja, ja, van... ja, dat is goed dat je het even ja. zegt. Uh, ja. Van 19 tot 21 uur okay. natuurlijk in de Vlemingstraat. nog wel. Is middags is daar dat, ook op dezelfde dag dat Sinterklaasfeest, of niet? Dat is niet daar in de, dat is in de. Even kijken, dan ga ik even terug. Ja, dat is middags het Sinterklaasfeest. Dat is toch ook daar? Ja, ja, ja. Nou, ja, dus, ja, ja okay. dat, er staat aankomst Flemingplein. Nou ben ik niet zo bekend in Noord met excuses. Flemingplein nee, nee, is uh, waar pluspunt zit. Ja, okay. ja, daar komt hij dan aan. En daar okay. is dan smiddags uh, dat, dat feestje voor de, oh, voor de kleintjes okay. en hun begeleiders. Maar, goed. En dan s'avonds gaat het jongerencentrum open. Nou, dat lijkt me een goed ding voor Zandvoort. Dat die jonge een echt lekker honk hebben waar ze kunnen... Computer kunnen gamen, maar. maar oh, dat hadden gewoon, ze uh, al. Ja, ze hadden het <laughs> natuurlijk al. Maar. Uh, maar in de blauwe tram? hè? Ja, nou, de het... blauwe tram, dat, dat, dat ging niet door. En toen gingen ze weken. Ja, daar zitten ze weg, al jaren. Niet. Nee, nee, nee, ze zitten in het pluspunt. Ik heb gisteren even gebeld met. Een van de medewerkers. Ah, sorry, maar het jongerencentrum zit al jaren jongerenwerk, zit al jaren in de blauwe. Het jongerenwerk, ja, ja, ja, En ze gaan nu over dus naar. Uh... Pluspunt, pluspunt. Ja, oké. Okay. Ja, dat is een mooie ontwikkeling natuurlijk. Ze krijgen daar en zeker in Noord dat ze zo lekker uit kunnen wijken. Zo is het. Zijn ze lekker dichtbij? <laughs> nou, goed. Dank je wel voor al deze nieuwtjes. Tot hier. Misschien tot heb hier. je er straks nog eentje links of rechts. Pas We gaan wel. eerst even verder met Pas een wel. stukje muziek.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 Dempsey gaat weer aan het boksen en krijgt weer een dik miljoen om zich een kwartiertje suf te laten stompen. En zijn tegenstander als die wint een half miljoentje meer want die kereltjes die laten zich niet lompen. Wie snakt naar zo'n baan? zo kreeg hij het gedaan voor twee tientjes als een kiezen uit zijn kaken laten slaan. Dat is die kleine man, die kleine burgerman zo'n doodgewone man met een confectie aan. De man met zo'n uitgesneden linnen frontje aan zo'n zenuweleier, hongerleier van een kleine man.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 ik heb nooit wat gehad, nooit Ook ik kreeg nooit cadeaus met, snik met snik Sniklaas Met Sniklaas kreeg ik ook niks Nee, ik kreeg van Sniklaas heb ik nooit wat gehad Ja, hij zit met te lachen, maar ik vind het niet leuk Ik vind het ook een na persoon, die hele Sniklaas, die kan ik heb niet over vertellen Mag die man niet Met zijn schimmel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 Ce qui radote au couvent et c'est pour ça que la dernière fois elle danse les flamandes les flamandes les flamandes les flamandes les flamandes les flamandes les flamandes les flamandes les flamandes les flamandes Ja, die heeft u natuurlijk allemaal herkend, Jacques Brel met les Flamandes die man met zijn eigen prachtige stemgeluid... Um, is even kijken. Want daarvoor hadden we... Toon Hermans met Sneeklaas. Het blijft dat leuke. Je kan het toch honderd keer ja. horen dit jaar. Ja. Het maakt niet uit, hè? Echt nou. Je ja. kan het bijna meepraten, hè? Eigenlijk wel. Ja, hij en... weer in de lach. Hè? Ja, het is geweldig. Ja, geweldig. Fantastisch, fantastisch. Ja. En je weet al wat er komt. En, uh, ja. Ja. ja, en toch ga je dat verschrikkelijk. Ja, lachen. maar om te gaan je nog verheugen op wat er komt. Gewoon, Zeker. gewoon op gewoon een manier hoe hij het dan weer zegt. Zeker. Dan komt Zeker. het straks van die asbak. Ja. <laughs> Nieuws, ben. Ja, we hebben zeker oh, nieuws. Okay. Uh, het Circus Zandvoort, wat eerder is uitgeroepen tot het lelijkste gebouw van Nederland, is verkocht aan de firma Game State. De huidige eigenaar Bas Heijnen, de zoon van Weilen, Leo Heijnen, zag het niet meer zitten om onder de huidige verhoging van de belasting op kansspelen na 38% deze, ja, deze hal voort te zetten. En hij zocht wel een hele goede vervanger. En die heeft hij gevonden in Game State. Game State heeft veel van dit soort hallen in Nederland. En die, uh, nou, die zijn heel erg enthousiast om de nieuwe eigenaar te worden. Want uh, binnenkort kan er niet meer gegokt worden... vanaf 1 april volgend jaar sluit het circus even de deuren. En vanaf de zomer zal dan de nieuwe arcadehal geopend worden. Goed nieuws is dat de bioscoop blijft... De, huidige, de nieuwe eigenaar vindt het ook heel leuk om niet voor het eerst een bioscoop in uh, hun aanbod te hebben. En dat, uh, nou ja, dat bioscoop dat moet natuurlijk uh, blijven. Want wie zijn wij aanstaande zaterdag wordt bijvoorbeeld in die bioscoop... om vanwege de grote belangstelling de grote Sinterklaasfilm voor een tweede keer gedraaid. Hij begint om half twee. Hij is voor de jeugd en hij heet de grote Sinterklaasfilm... Nou ja, hij was, vanwege de enorme belangstelling is er om half twaalf dus een extra voorstelling ingelast. Maar geef je wel snel op, want er is dus veel animo. En Sinterklaas zal bij de beide voorstellingen langskomen met zijn pietjes. Een kaartje kost 2 euro. Aanmelden is dus verplicht en doe dat bij een lang woord. Infobioscoop Circus Zandvoort. gmail.com ja. Nog even één keer. Ja. Ja. Info, Bioscoop, Circus Zandvoort, Apenstaartje, Gmail zet je dan net, gmail.com. Meld je aan en uh, ga genieten van die film in ons bijzondere gebouw, wat weliswaar is uitgeroepen tot het lelijkste gebouw van Nederland, maar voor ons toch nog wel een, een liefde is hoort heel erg leuk dat daar weer een hele nieuwe sfeer gaat komen. En uh, nou, we kijken er naar uit. Ik ben het ermee eens dat die buitenkant uh, niet Buitenkomt. zo tenderend is. Maar van binnen vind ik het toch ja. wel zoiets iets waanzinnigs je, moois. Het, het zou wat beter gestaan in de Efteling. Maar is het niet enig om zoiets in zo'n dorp te hebben? En de bioscoop blijft dus bestaan. De bioscoop blijft bestaan. Dat ben en... ik wel heel blij om. Ja. Ja. En dat, uh, dat is inderdaad heel bijzonder. En ja, de, de gok, het gokken wordt anders. Dus voor alle mensen... Wordt ja, ja Spelletjes. <laughs> yes, spelletjes yes, yes, yes, yes. Ja, ja. Nou ja, voor alle mensen die hier toch nog heel veel ontspanning in zoeken. Ja. Casino dicht. Uh, game hall straks open. open. Yes. <laughs> Goed, we gaan even verder met Jimmy Barnes. Als hij wil. Oh, dan moet ik wel eens het cijferje openzetten. Anders horen we Mustang Sally I think you better slow Your Mustang gang So uh, happy Van Jimmy Bards. Even lekker swingen. Lekker, hoor. Een... Lekker Heerlijk, hè? He? Ja, ja, ja, ja. ja. ja stil blijven Ik kende hem eigenlijk alleen van Wilson Pickett. Dit is wel lekker, dit. Ja, toch? Ja. ja. Ja, ja, ja, ja. Hebben we nog nieuws? Hebben wij nog nieuws? Ik ga eens eventjes kijken. Um, op dit moment. In, uh, kijk, er is, het is inmiddels bekend dat er enorm veel internetfraude wordt gepleegd. Um, maar ook floreert nog helaas de ordinaire babbeltruc. In samenwerking met de politie organiseert Juttershart op 28 november aanstaande... een informatieve bijeenkomst over die babbeltruc. Het is in de recreatiezaal, uh, recreatiezaal van het huis in de Kostfloren. Dus dat is in de burgemeester burgemeesternaweilaan 102. De inloop is vanaf half elf s morgens en de aanvang is elf uur. U kunt u nog aanmelden, want er is natuurlijk een, een maximum aantal deelnemers. Dus wanneer u daar nog bij wil worden, noteer het snel. Juttershart, apenstaartje, kennemerhart.nl Of bel het telefoonnummer 06-433-944-65. Zo. So. Nou, dat onthouden u, we. Die gaan we onthouden. U bent, <laughs> u bent welkom. Uh, na die voorlichting die dus in samenwerking met de politie is... is er ook nog een lunch bij Hart? En ook hiervoor kunt u zich uh, van tevoren even aanmelden. De openingen van Jutteshart is zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag... van 10 tot 16 uur. Uh, maar inderdaad, er is veel zwendel... Dus er lopen nepagenten rond in de wereld, er bestaan babbeltrucs. Ik, dus, ik, ik weet laat niet hoe jullie informeren. daarmee in zitten Maar je, je, je hoort het of je ziet het op radar of op opgelicht. Ja. En dan denk je, ja, maar dat mensen daarin trappen. Hè? Ja, hè? Maar volgens mij, ik weet het niet, maar je wordt er automatisch in gezogen. Nou, als ja, zo'n ik... man van de DHL voor je deur zit ja. met een pakket. Ja. Weet, Zoals, jij... ja, weet jij veel. Weet jij veel. Zeker oudere mensen, als er iemand staat in een politie. Kostuum. Ja, nou ja, dat dan, vind uh, ik al heel ja. ingewikkeld. Want ja. dan ga je niet meteen zeggen, laat je legitimatie zien. Nee. Want je hebt vooral wij van de wat oudere generatie hebben nog respect. Zat iemand in een uniform. Hij nou, ja. schrikt ook natuurlijk. Ja. Dus je gestijft ook een beetje. Ja. Wat van, komt uh, hij vertellen? Ja, dus meestal, ja, Meestal niet goed nieuws. Nee, daarom. Nee. En, en dan is het natuurlijk uh, ja, heel gevaarlijk. Daar gaat de politie van alles over vertellen. Nee. Nou, hartstikke locatie goed. locatie jutters, hart. Nog één keer de datum? De datum is 28 november aanstaande. Ook 28 november? Ja, Het is druk op die 28 november dat dit wordt, jaar. Dat wordt kiezen. Er is van alles te doen inderdaad in ons zo, dorp. Ja. Zo, ja. zo, zo, zo, zo. En, en nog één keer het telefoonnummer maar. Ja. <laughs> Lieve mensen, ben, ja. wilt u bij die, uh, bij ja. die informatie middag ja. zijn? En dat kan ik me heel goed voorstellen. Want een gewaarschuwd mens stelt voor twee. En ja. zorgt dat je daar bedreven in bent en de oplichters herkent. Uh, uh, uh, pak nu, even een pen en papier. Pen Hier komt met het... het nummer om u aan te melden. Let op: 06. Ja. Ja. Kan ook meteen toetsen nu, hè? Ja, 06-433. 4, 3, 3, 9, 4, 4. 9, 4, 4, 6, 6 5. 6, 5. En schrijf het als stegeltje voor in uw keuken. Bankmedewerker aan de deur. Pas op, dan is het een vrouwdeur. Ah, kijk, ja. Dat, dat, die gaat ja. altijd wel op, denk ik. Want die, hè? die komen niet zomaar aan je nee, deur. Die nee. hebben geen eens meer een kantoortje in ons deur. Wel, dorp, dus nee, laat kom op, staan. Zeg. Laat staan dat ze die service gaan <laughs> geven. Oké, okay. we gaan. Uh, het was heel goed nieuws. Sessie Bon. En dat vond Emiel Claire Barlow ook. Sessie Bon. De patier n'importe. Brau desu, brau desu. En chantant des chansons, c'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien de tout, mais qui en disent long en voyant notre mineur ravie. Dès que terre dans ses yeux un espoir merveilleux qui donnait le frison c'est si bon ces petites sensations ça vaut mieux qu'un million c'est tellement tellement bon De Goetheer dans ses yeux Un espoir merveilleux Qui donnait le présent Oh, c'est si bon Ces petites sensations Ça vaut mieux qu'un million C'est tellement, tellement bon Oh, c'est si bon zo even een beetje jessie uh, klanken er doorheen, Heerlijk. ook altijd lekker ja. toch? Ja, uh, hebben we nog een heel klein nieuwtje? Want we hebben nog maar een paar minuutjes. Hebben we nog een heel klein nieuwtje? Heel klein, heel klein. Nieuwtje. Uh, heel klein, nieuwtje. En, heel klein. Wat zeg jij? Heel klein nieuwtje. Heel klein. Nou. Dat doen we gewoon dat hele kleine circuitje van Zandvoort. Dat heeft natuurlijk in 2025 ook weer een geweldige agenda. Maar ze gaan ook de bewonersdag voor het circuit... weer wat toegankelijker maken. Ja, de 36 jaar hebben we geen Grand Prix gehad. En er is natuurlijk ongelooflijk veel geïnvesteerd in dat circuit. Aangrijp, ingrijpende maatregelen, upgrade, nieuwe wegen. Maar ze gaan het nu iets anders doen. Er zal een aantal soorten tickets beschikbaar komen voor de race in 2025. Voor de Formule 1. Voor de Formule 1. Zoals gebruikelijk bij andere Grand Prix weekenden. Wordt er onderverdeeld in brons, zilver en goud. En er komen VIP-arrangementen. Dus ze gaan het wat, wat? Europeeser oh VIP-VIP. Ik, Ik sta niet. vip Wip? Ja. Nee, nee, Dolly. Nou, er zijn al meer verdachtmakingen geweest over de gang van zaken op de tribunes, maar het is gewoon Vip. Oh, vip. Vip. Ja. Ik vip. Ik verstond. Wip, ik denk a wat Very is dit important piece. Oh, de dolly. The very important spurs. <laughs> ja. <laughs> Niks Wip-arrangement. Ja, weet op. ik veel. <laughs> Daar wil iedereen er wel heen. Ja. Voor een kleine prijsje. Maar goed. Dus voor een prijs met Max. De, de kaarten worden dus wat onderverdeeld. Dat ja. gaat allemaal volgend jaar plaatsvinden. Hou de site in de gaten. Want er zijn natuurlijk het hele jaar leuke dingen te doen op het circuit. Ja. Um, en dat is ook nu weer het geval. Dus ja, dit is dan het heel klein nieuwsje. Heel Heb je klein. nog een hele Klein nieuwtje. Oh, Ja. <laughs> nou, we gaan dan nog uh, naar een muziekje luisteren. En dan uh, ga ik weer hetzelfde zeggen als een uur geleden. Want ook het tweede uur zit er alweer op. Dus we gaan op naar het derde uur. Maar eerst luisteren we straks nog eventjes naar de reclameboodschappen. Naar het uh, nieuws, het landelijke nieuws. Naar het landelijke weerbericht. Nog een keertje de boodschappen. En dan zijn we weer bij u terug. Met de cultuuragenda en vele andere verrassende dingen die zich gaan afspelen hier. We gaan nu nog luisteren voor tot het einde van het programma naar Bring It On Home To Me. Met Joshua Radin en Hunter. En het zijn de Scary Pockets. If you ever change your mind. Ja.